...vuur. Kerkewold huis met het NOS journaal. In Afghanistan moet een regering van nationale eenheid komen. Dat vindt de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Kerry. Sinds de presidentsverkiezingen ruzieën de kandidaten Abdullah en Ghani over wie er heeft gewonnen. Abdullah weigert zijn nederlaag te erkennen, omdat er volgens hem is gefraudeerd. De stemmen worden nu herteld. Amerikanen willen voorkomen dat het land door de ruzie in een crisis belandt. Kerry stelt voor dat de verliezer van van de verkiezingen de premier levert onder de nieuwe president. Amerika hoopt dat de regering er is voor de volgende NAVO topconferentie begin september. Door een orkaan die gisteravond over Hawaii raasde... zitten 5.000 mensen zonder stroom. Orkaan Izel neemt het komende etmaal in kracht af tot een storm. Daarmee is het gevaar nog niet geweken. Orkaan Julio koerst ook af op Hawaii en bereikt de eilanden zondag of maandag. 1.200 inwoners zijn geëvacueerd. Veel inwoners zijn aan het hamsteren. Zaterdag zijn er voorverkiezingen op Hawaii. Later vandaag wordt besloten of die worden uitgesteld. De bestuurder van de speedboot die betrokken was bij het ongeluk op de Vinkenveense plassen had te veel gedronken, blijkt uit een bloedtest van het Nederlands Forensisch Instituut. De speedboot botste zaterdagavond tegen een sloep en twee mensen die in die sloep zaten kwamen om het leven. De nieuwe informatie levert genoeg aanwijzingen op voor doodslag en daarom blijft de man uit Oosterbeek langer in voorarrest. De poortjes op station Woerden gaan voortaan de hele dag dicht. Woerden is het eerste NS-station in Nederland... waar mensen alleen met een OV-chipkaart naar binnen kunnen. Wie iemand wil uitzwaaien of wil ophalen... heeft ook een OV-chipkaart nodig... maar hoeft niet voor een treinreis te betalen... als er tenminste binnen een uur weer wordt uitgecheckt. De NS wil uiteindelijk 82 stations afsluiten. Het weer. In het zuiden en het zuidwesten zijn al wat buien. In de rest van het land gaat het ook regenen, mogelijk met onweer. Het wordt 23 tot 26 graden. Morgen eerst regen, later zon en dan wordt het 23 graden. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort. Bij Muiden 2 kilometer, verderop ook 2 kilometer bij Eembrugge op de A15 Nijmegen richting Gorkum, daar staat tussen ochtend en Tiel 3 kilometer. Er staat een auto in brand en daardoor is bij Tiel de 1 uh, rijst ook dicht. Op de ringweg Amsterdam de A10, daar is het bij knopend Koenplein de rijbaan dicht richting Utrecht en Haag. Heeft te maken met de hoogtemelding. Tot zover de verkeers. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 In Zandvoort. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM lunch. van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. 8 augustus 2014. Goedemiddag. dat het nog een beetje droog blijft, want uh, poeh, nou ja, we zien het voor zelf. Uh, ja, uh, nou leuk gewoon, ja, dit is een meer, hè? Ja, het is dus vrijdag, eind van de werkweek en uh, we gaan gewoon weer even proberen om een, uh, een leuke zeevenmeluster van te maken van deze vrijdag, zodat u de juiste inspiratie heeft voor het weekend. We hebben het al vermeld, hè? ja, precies 50 jaar geleden vandaag. Precies 50 jaar geleden vandaag gaven de Rolling Stones hun eerste concert in Nederland. In het ongelooflijk chique koerhuis. In een zaal waar normaal Wim kan en uh, allerlei klassieke artiesten, residentieorkest optrad en zo. Hadden ze toen een avondje gepland met een concert van de Rolling Stones... Ja. Het enige wat ze toen fout gedaan hebben, dat is dat het voorprogramma wat ze erbij hadden, dat er, zei het publiek helemaal niets. Het publiek wat er zat kwam gewoon voor de Stones en niet voor Anneke Grunlow en Rob de Nijs en, en, en de Forio's en weet ik wat er nog meer stond? In ieder geval, het duurde allemaal veel te lang en het publiek begon al te muiten. De eerste schermutselingen vonden plaats en toen kwamen de stoelen op en dat was het hek van de dam. Binnen twaalf minuten was de zaal verbouwd tot een complete puinhoop. Vanaf het balkon werden de stoelen naar beneden gegooid. De Publiek drong op en het was bijna niet meer te harden. De politie in de zaal en dat was dus natuurlijk vlam in de pan. Ik heb je iemand horen zeggen dat was misschien wel een hele mooie opmerking? Deze dag. Uh, uh, Rekende af met de 50e jaren truttigheid. en ineens was het de Rebelse 60s. Jawel. Waren de Beatles een paar maanden geleden nog geweest waar het allemaal keurig verliep? Bij de Stones werd het een gigantische paar Ja, wat wil je ook met zo'n vol programma? Ik heb. Uiteraard, dat is helaas. Er is geen geluid van, eh, van dit concept. Er zijn wel beelden gevonden. Maar er is geen geluid. Eh, dat, dat is gewoon, dat is het niet. Het bestaat ook niet. Er zijn onlangs nog wel weer beelden gevonden in het Rotterdamse gemeentearchief. Waar eh, verbazende dingen op stonden. Onder andere de, de aankomst van de Stones in Nederland. De repetitie, een interview... Wat ze hadden met Carla Wildschut. Dat was allemaal niet bekend. Dat is onlangs gevonden. Dat is nog niet zo lang geleden. Nou als u slim bent. Dan kan je op YouTube natuurlijk. Dat prachtige medium. Kun je aardig wat dingetjes terugvinden. Ik laat u even nu een stukje horen. Uit een uitzending van Hans Schiffers. Als alles goed gaat. Geloof het of niet, maar dit chique hotel in Scheveningen. daar werd popgeschiedenis geschreven in 1964. Hier schudde Nederland de bedaagdheid van de jaren 50 cultuur voor zich af. Hier kreeg rock roll een nieuwe lading. met het eerste optreden van de Rolling Stones. dat tevens het kortste optreden van de Rolling Stones was. Ik gesproken met Rudy Bennett, ook bekend als uh, Richie Clark van de Ricochets, die destijds in het voorprogramma stonden van de Rolling Stones. Hier was het podium. Het, uh, dit, dit was trap Dit was er niet, het is later allemaal gekomen. Ja. Die stond daar op het podium. Ja. Was het toen al eigenlijk al was het gevaarlijk? Rook het naar gevaar. Eigenlijk voordat de dood begonnen, begonnen uh, begon ze al af te breken. Ja, want wat wat dat kwam ook een beetje doordat uh, uh, Jos Brink verkondigde de Forio's aan als... En hier is het viertal. En toen dacht iedereen dat ja, de stoonstraat kwamen. Ja, ja. En toen kwamen de Foreo's die begonnen... Wat, wat, wat, wat, wat is hun hit ook alweer? Zeg niet nee, e, e, e. Zeg niet nee, e, e, e. Ja, Daar word je toch heel boos van als je, als je dan de Stones verwacht. Is ja, het, is daardoor, ja. Is het daardoor ook gekomen? Nou, planning? ja, dat, dat zagen de mensen natuurlijk helemaal niet zitten. Die kwamen voor de Stones en die hadden geen zin in zijn voorprogramma. Nee. Het was oorlog. Het waren ja. dames die zich ontkleden, hoor je altijd. Nou, ja, dat heb ik niet gezien. Nee? nee. nee anders was het wel opgevallen? Ja, anders was het opgevallen. Nee, dat, dat geloof, het waren meer jongens ook. De Stones begonnen dus te spelen en ja, na vijf minuten of zo... Toen vlogen al de stoelpoten over het podium. Dus ik stond aan de zijkant te kijken. En ik moest dus steeds uitwijken voor stoelpoten, Maar ik wilde toch dat optreden zien natuurlijk. En dan zag je, op een gegeven moment kwam Ian Stewart voorbij. Dat was de pianist van de Stones toen. En die met een groot gat in zijn hoofd, die helemaal dizzy, liep, werd hij afgevoerd. Ja. Ja, en toen begonnen eigenlijk de Stones te denken, natuurlijk, we moeten ophouden. En Mick Jagger, die had een, een microfoon, werd uh, het snoer uitgetrokken, dus die hoorde je niet meer. We hem alleen nog maar een beetje met de markt slaan. <lacht> en uh, nou ja, de rest van, uh, eigenlijk van, uh, van de Stones, die stonden alleen maar te lachen, want die vonden natuurlijk prachtig. Dat is één grote promotiestunt. Ja, dat bleek achteraf, dat we hadden ze van tevoren natuurlijk niet geweten. Nee. Maar die, ik zag Brian Jones nog steeds... Die liep helemaal zo te, te, lachen. te lachen. Het blijft een raar verhaal. Het Koerhuis is toch een beetje een chic hotel. Hoe kwamen die popartiesten dan hier terecht? Ja, ik denk, uh, ik denk dat uh, het KNW, dat was uh, het gebouw voor kunst en wetenschap in Den Haag. Dat was toen volgens mij net afgebrand. Daar hebben wij toen gespeeld met Cliff Richard en de Shadows in het voorprogramma. En dat was toen volgens mij afgebrand. En omdat er geen zaal verder hier beschikbaar was, heeft hij uh, Paul O'Kett dit genomen. En Paul O'Kett had natuurlijk van tevoren nooit uh, vermoed dat er een, uh, ja, een chaos zou ontstaan. Dus het was eigenlijk gewoon een, een, ja, een van de optredens van een buitenlandse artiest. En, uh, en Paul O'Kett was daar een beetje mee begonnen. En die deed toen al veel jazzdingen, maar toen begon hij ook met pop. En dat had hij iets verkeerd ingeschat. Ja, hoe, met vier hoe, politieagenten hoe, of zo. Hoe kon hij het ook weten? Als jij moest kiezen, uh, Rolling Stones of Beatles... Zit je dan op het op ja, de, op bij de Rolling Stones? Of? Nee, dan zit ik bij de Beatles. Toch wel? Ja. En waarom dan? Ja, door de melodie, melodieën van de Beatles. Ja, en dat was, dat was uh, Rudy van den Berg. En uh, dan denkt u van, wie was dat dan wel? Nou, die, die kent u. Die kent u ongetwijfeld, want hij uh, heeft zich later een artiestenaam aangemeten als Rudy Bennett. En uh, dat was natuurlijk de zanger van The Motions. Een van de Haagse topbands uit uh, de iets latere periode. Want dat was toen nog niet het geval, maar dat kwam zo rond 64, 65 allemaal... Dan uh, kwam dat aan de gang. Nou, zoals u al hoorde, het, het optreden van de Stones, er is helaas weinig of geen geluid van. U hoorde een heel klein stukje. En uh, wat dit programma komt uit een, uh, een uitzending van de AVRO van, uh, van uh, Hans Schiffers. Die uh, dus uh, daar een reportage over gemaakt heeft uh, over dat gigantische optreden van de Rolling Stones. Twaalf uh, minuten duurde het. Ze duurde het. Dus we hebben vier nummers gespeeld. En uh, ze hadden net in Nederland hun eerste nummer 1 hit. Dat was ook nog, dat hoorde ik dan weer in dat programma. Dat vertelde Joost de Draaier dan weer. Ze hadden net uh, hun eerste nummer 1 hit in, uh, in Nederland. En uh, dat was dit nummer. Oh, Dat moet even over natuurlijk, want dat kan zo niet meneer Jansen. Je kan natuurlijk niet een nummer van de heren Rolling Stones halverwege inzetten. Dus opnieuw... Rolling Stones. En 1964. 50 jaar geleden dus. En dan hebben we het heet... Uh, it's all over now. En ja, ik draai dat eventjes natuurlijk omdat het vandaag... Exact 50 jaar geleden is dat in het chique... Coerhouse Hotel in, in Scheveningen. Uh, het eerste... buitenlandse rock'n'roll... of het eerste buitenlandse optreden van de Stones... plaatsvond. Het was de eerste keer dat ze... buiten Engeland optraden. En dan in zo'n gigantische puinhoop. Het was echt een puinhoop. Als je de beelden ziet... en die beelden kunt u uh, als u dat wil zien... dan moet u even zoeken op YouTube. Uh, Rolling Stones Coerhouse. Er staan aardig wat... beelden... Uh, op, dat, uh, op dat medium. En het is leuk om dat, om dat gewoon... eens te zien hoe dat toeging. Het was... Echt een zootje. Het is echt een zootje. Dat wil je, je niet voorstellen. De stands hebben dus. Ik hoorde vanmorgen iemand zeggen: zeven minuten, nou, dat, dat geloof ik niet. Uh, ze hebben vier liedjes gespeeld. Uh, voor zover ik uh, de geschiedschrijvers mag geloven. Dus dat heeft ongeveer twaalf minuten geduurd. En uh, toen waren ze uh, weg van de bühne. Op verzoek van de Stones zelfs. Je hoorde Rudy Benner natuurlijk al vertellen... dat Ian Stewart, dat was de roadie en pianist van de Stones... die, die, die had al een stoelpad op zijn knar gekregen. Dus die liep al met een gat in zijn kop. En uh, <laughs> de, uh, het concert is gestaakt op verzoek van de Stones zelf. Nou, dat was uniek. Want die vonden het eigenlijk wel prachtig. Zo'n gigantische bende, Zo'n beentje was het wel in de tijd. Maar het werd gewoon te gevaarlijk. Uh, het publiek, het, de politie en de ordebewakers die konden dat publiek niet in, in, in toom houden. Dus dat die zaal is op een gegeven moment gewoon leeggeslagen. En uh, <laughs> toen was het over. Zou je een duur kaartje gekocht hebben voor een concert van de Stones? Ik laat u uh, even kijken of het lukt. Ik laat u nog even uh, een, een klein stukje uh, horen. Even kijken of het gaat allemaal en dan wil natuurlijk weer uh, proberen. Die uh, film wil niet starten maar nou toch. Nou, draaien we eerst nog even een plaatje... en dan laat ik u zo nog even een stuk, een stuk horen... van uh, dat, uh, dat concert. We zijn dezelfde tijd. Not Fade Away, de Stoops. Ja, het, het was een, uh, uit wat eerdere periode natuurlijk. U weet het, de Stones uh, <coughs> zijn wat later begonnen. Oftewel, ze zijn niet later begonnen, maar ze zijn later bekend geworden... dan bijvoorbeeld de Beatles, daar zat er een jaar tussen... En um, The Stones was uh, eigenlijk natuurlijk een rhythm and blues band. En die, uh, die, die speelden eigenlijk alleen maar covers. Eigen nummers deden ze nog niet zoveel die tijd. Ze hadden er één of twee geloof ik. Maar dat, uh, dat stelde niet zoveel voor. De eerste hit van The Stones was overigens een liedje van de Beatles. En dat was uh, I Wanna Be Your Man. <tiek> dat was één van de eerste. En um, in 1964 kregen ze dus eigenlijk hun eerste nummer één hit in Engeland. In Nederland tenminste, dat zei Joost de Draaier. Ik weet het niet. Uh, maar dat, dat zei Joost en in de in een documentaire. En dat was dus het nummer. Het is all over Now wat we heard. Nou, ik denk dat het nu gelukt is. Even kijken. Oh, dit is... Zij de No, it is. No. Eh? Wait, wait, wait, no. This is amazing. This is the invention. Oh, is that the... Je hoort nu de stem van Bill Wyman and later interview lieten ze hem die beelden zien. Oh, yeah. We did about two songs and then they pulled all the... Teats No, and they pulled all the electronics out. Oh, uh, yeah. And we had... We had when Starley played drums and we played... This is amazing. It's the invention. Called, um... That was in 60, 65, um, our first visit to Holland. Yes. <laughs> in Hogg, uh, what's the name of the place? And they ruined the theatre, the chairs, the chandeliers, the tore all the tapestry off the walls. And they got us out after about two songs. I I've they, never they, seen this, you uh, see. Oh, yeah, what, it's amazing. It's the invention of uh, stage diving. Oh, yeah, they would run on stage, yes. kicking the police and diving off into the audience. Yes. Hij is in de lead. Hij is in de microfoon en hij. Vrijdag. Goed het Wat is de naam van dat Oh, met de haar. Ja. yes. En als je de moeite om op YouTube te kijken, ziet u ook de beelden erbij. Er is een interview met Bill Wyman, die toen uiteraard bij was. Are you going to give me a copy of this? Because I haven't got this. Okay, no problem. Look at those guys. Well, what they were doing... <laughs> what they were doing was <laughs> taking the guys out of the audience. And as we were leaving, they were taking the guys out of the audience, passing them all the way back into the backstage and beating them up. And beating them up, yeah. yeah, they were quite vicious too, the police. I suppose you can't really blame them. We had no idea what to do. No, they're never experienced. It is one hero. He's going to stand there. <laughs> <laughs> yes. yes. House uh, Schreningen. Was dat Schreningen? Schreningen. Yeah, I remember. Yeah, that's our first ice event. Ik heb laatst nog een interview gezien met Mick Jagger, de aanleiding van het optreden geloof ik in Pink En die wist echt helemaal nergens meer van uh, van uh, van uh, van dit optreden wat ze toen gegeven hebben in het Kora. Hier zijn ze weer, de sneltes nou, nog even. Over de hoek. Even terug naar 50 jaar geleden. 8 augustus 1964. Eerste buitenlandse concert van de Rolling Stones. En het werd een gigantische paalop. Ja, ook dat. Dit is Bad Company. Dan wordt het heet Can't Get Enough. ever Your love een van die legendarische zeg maar blues rock bandjes uit de uh, 60s en 70s uit Engeland. Het, uh, volgens mij Pieter en nee uh, Steve Marriott En Your Love. Uh, dat wil ik even afweten. ben ik niet zeker. Volgens mij wel. Voor mij is dat Steve Marriott. Die uh, small faces, weet je wel. Of was het Paul Rogers? Dat kan ook. Nou, ga ik even nakijken wie er ook weer is. Nou, Paul Rogers. Nee, het was Paul Rogers volgens mij van de Free. Nou, als u dat weet wie de zanger was van Bad Company, bel me even. Dan stuur ik even een beetje. Dan weet ik het ook. Ik weet het echt niet meer. Volgens mij was het Paul Rodgers. Can't get enough of your love. I need a love in my life. Ja, me and my broken heart. Rickston. Heeft die man een trubietje velpon. Me and my broken heart. I need ja. a A broken heart. Ja, dat was Rickston. En uh, ja, wat uh, het vorige betreft, uh, ja natuurlijk, op internet vind je tegenwoordig alles. Hè. Dat is zo mooi. Uh, Bad Company bestond dus inderdaad uit Paul Rogers en Simon Kirk, ex-leden van The Free. Uh, verder uit Rick Rolf's die speelde gitaar. En Boss Burrell, uh, die Rick Rolf's die kwam overigens uit Mont de Hoepel. Ja, en uh, dan hadden we ook nog uh, Bos Burrell... dat was uh, de basgitarist, en die kwam uit King Crimson. En de band is opgericht in 1973. Dus niet in de 60's, maar in 1973. Nou, dat weten we ook weer. En uh, nou ja, Paul Rogers uh, dat was natuurlijk de legendarische voorzanger... ook van de band The Free. Later heeft de man ook nog iets met Queen gedaan. Uh, dat was niet zo'n succes, geloof ik. Maar in ieder geval, Bad Company was dat wel. Goed, daarna dus Rickston met Me and My Broken Heart. Ja, geweldig allemaal. Ja, en dit is dan de uh, huidige tijd, hè? is een van mijn favoriete platen van dit moment. Indila. En het heet Dernière Dans. Oh, ma douce souffrance. Pourquoi s'acharner tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu par où Je déambule seul dans le métro Une dernière danse Pour oublier ma peine immense Je veux m'enfuir que tout recommence Om u te doen denken dat het een vinylplaatje is... hebben ze gewoon wat gekraken en in gemixt natuurlijk <lacht> Pure oplichterij dit. Maar goed, het is wel een heerlijke plaat. Ik vind het een, een, een prachtig liedje. Ik ben helemaal niet zo veel Franse muziek eigenlijk... maar waarom weet ik eigenlijk niet. Maar ik vind het gewoon heerlijk. Indila heet het meisje en het nummer dat heet... Uh, Dernier dansen. Nou, we zijn natuurlijk nog in afwachting van het regio-nieuws. Dat komt allemaal. Dat wordt uh, volgens nog één plaatje, denk ik, of zo, of twee. En dan komt dat in ieder geval. Dus dan bent u weer helemaal op de hoogte van alles wat er uh, zo al gaat gebeuren. Bluff. Open je ogen. Samen met Ilse de Lange. It's fatal. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Voor Zandvoort en de regio. Oh, wacht even, wacht even. Dit gaat niet helemaal goed hier. Uh, <laughs> dit gaat niet helemaal goed hier. Even anders, zo. Oké, okay. zo is beter. Fairweather Low. Hello, Susie. Hello, Susie. It nou, ging even iets fout met een jingle. Maar uh, nou, dan komt hij nou. Er hey. nou, moet altijd wat fout gaan natuurlijk. Maar daaraan hoor je dan ook dat het live radio is Voor Zandvoort en de regio. Ja, hier is het regio nieuws. Met, uh, met wie ook weer. Oh ja, met Angela de Koning. Ik wil me eerst wel even voorstellen hoor, aan je. <lacht> Elke vier maanden exposeren kunstenaars van de beeldende kunstenaarsvereniging Zandvoort hun werk in de collegevergaderkamer van burgemeester Niek Meijer. Dit keer zijn het werken van Helle Vink, fotografie, en Femke Jorasma keramiek. Een mooie gelegenheid voor de kunstenaars om hun werk te presenteren gezien het vele bezoek dat de burgemeester ontvangt. Dat Nederland een land van melk en honing is, mochten de bewoners van de Baudin en Bentveld zelf ontdekken. Uh, in april het, uh, dit jaar plaatste Bert Hobbelen, chef-kok en inmiddels gecertificeerd Seert Imker, het eerste volk in de bostuin aan de Bramelaan. Onder grote belangstelling van bewoners, personeel en bezoekers vond de eerste oogst afgelopen woensdag plaats. De nieuwbakken imker, imker haalde zo'n 18 kilo aan pure honing op. Helemaal niet slecht voor het eerste seizoen. Herinneringen kwamen terug. Vroeger kochten wij zo'n honinggraat en honingraat, moet ik zeggen, en peuzelden die met elkaar op. Al dus een van de hoogbejaarde bewoners. Een bijzondere activiteit de middag waar nog lang over nagepraat zal worden, want de bodaan honing is in het winkeltje te koop. En de overgebleven was gaat naar de klooster... waar de nonnen nog op ambachtelijke wijze kaarten, kaarsen maken. De voorjaarshoning is mild van smaak aangezien de bijen... met name lindenbloesem bezochten. En de verwachting is dat de najaarshoning een beetje naar munt smaakt... omdat de nectar voornamelijk gewonnen wordt... van de bloeiende watermunt en de tijm in de duinen. Aanraden dus, lekker. Je hey, mag wel even een stopje maken een keer. Ja nou, heerlijk. Doen we. De politie is op zoek naar getuigen van een straatroof... die in de nacht van woensdag op donderdag plaatsvond in Zandvoort. Een 18-jarig meisje uit Haarlem reed op haar fiets in de Zeestraat... toen twee mannen de weg versperden en haar dwongen te stoppen. Toen een meisje haar telefoon greep om de politie te bellen... werd deze uit haar handen gericht... Mogelijk zijn dezelfde verdachten ook betrokken bij een mishandeling die eerder die avond plaatsvond in de Haltenstraat. De politie is op zoek naar mensen die mogelijk getuigen zijn geweest van, de van deze straatroof in de Zeestraat. In de Festivari Jungle Stage zullen DJs en artiesten plaatsnemen die een zijn met de energie van het publiek, zodat alle kleurtonen maximaal tot leven komen. Wat een prachtige tekst. De filosofie van Safari Club blijft dat we geloven in de kracht van het samen doen. En samen maken we er een grote, blije chaos van zodat iedereen met een verzadigd gevoel de jungle weer uitstapt. De toegang uh, voor deze a, uh, a, middag uh, en avond bij de safari-club aan de boulevard Pauluslo is gratis voor iedereen die voor vier uur het oerwoud betreedt. Na 4 uur is de entree 12.50. Jaarlijks worden er verschillende mega jaarmarkten georganiseerd... waarbij meer dan 300 kramen het hele centrum van Zandvoort domineren... Dit jaar wordt er op 9 augustus een avondmarkt georganiseerd... op zondag gevolgd door de zomermarkt. Naast alle kramen zijn er de hele dag diverse attracties... straattheater en muziekshows en nog heel veel meer. Heel erg leuk voor zowel jong als oud. Dan uh, uh, is er dit weekend het grote Amazing Festival op het Gasthuisplein. Bij het wapen van Zandvoort een groot meezingfestival en dat betekent lekker meezingen met muziek van de 60s tot nu. Zoals nu onderhand wel bekend is speelt de Zandvoortse band Logans Blues zondagmiddag uh, vanaf uh, 5 uur in het bekende café Lauren Hardy aan de Haltestraat. Op het programma staan tijdloze classics overgoten met uh, voor de band zo typerende bluesound. Nu J.J. Kale na zijn dramatisch verscheiden zo in de belangstelling staat... wordt zeker hij ook niet vergeten. En daarnaast de Rolling Stones, The Doors, The Kings... Uh, Creedence, Clearwater Revival, Muddy Waters en Eric Clapton... ze komen allemaal voorbij. En uh, wel in het inmiddels bekende Logan's Blue Style. Op zondag 10 augustus organiseert 402 Automotive... Het een Nationaal Oldtimer Festival op het Park Zandvoort. Met een programma waarin aandacht is voor zowel klassieke straatoude auto's als historische racewagens. Voor de liefhebber dus weer een dagje genieten. En tot zover het nieuws en de agenda. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Geleidelijk neemt het bewolking toe en vanmiddag en vanavond draait het om flinke hoosbuien met daarbij mogelijk onweer. De wind waait uit het oosten tot zuidoosten en is overwegend matig. De temperatuur stijgt vandaag naar maximaal 24 graden. Vanavond flinke buien, maar komende nacht wordt het weer droog met opklaringen. De wind draait van zuidoost naar zuidwest en neemt toe naar vrij krachtig en de temperatuur daalt naar een broeierige 18 graden. Morgen zijn er flinke perioden met zon, maar in de middag is er weer een buienkans. Mogelijk weer met onweer. De stevige zuidwesten neemt in de loop van de dag weer in kracht af... en de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Ook zondag en de rest van de week is het wisselvallig. De zon schijnt weliswaar geregeld, maar dagelijks komt het ook tot flinke plansbuien... en daarbij ook regelmatig onweer. Tot zover. We'll Later ook nog eens door de Stones dunnetjes over. Oh, die hebben we al gehad. Nou, dan kunnen we gewoon die even overslaan. Want uh, hoe kan die nou weer dubbel in mijn lijstje staan? is toch niet? BFM. Dit is wel een mooie plaat van uh, The script. Nieuwe single en die heet Superhero.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 Hero. We gaan ermee naar het nieuws. En het weer van 1 uur. NOS Nieuws dan wel te verstaan. Tot zo aan de andere kant.